De allergrootste kerstdienst, Gooi je op ZFM. ZFM.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 Het gaat om het persbericht. Het wij wij nou, persbericht, persbericht leest de pers. En de, en de kandidatenlijst ja. die staat in de Sanfors krant. Ja. Het nou, nou, nou, nou, nou, nou, persbericht is vertaald in het Sanfors nieuwsblad. In een editorial. Daar kunt u het ook goed lezen. En mm -hmm. de krant misschien niet. Maar dan moet u aan de krant vragen. Wij hebben in ons advertorial en in ons persbericht dat duidelijk staat. Ik, ik leg nu ook uit uh, wat, ja, wat ja, ja, de visie ja. erachter is. En uh, ik denk dat dat uh, duidelijkheid geeft. Nou, dat is nu uh, dat duidelijkheid. Dus hoe juist. meer mensen er op mij stemmen.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 I tried to run and hide But Jesus came and found me and he touched me down inside He is like a Mountie, he always gets his man And he'll zap you any way he can Zap! Jesus is a friend of mine Jesus is my friend Jesus is a friend of mine I have a friend in Jesus Jesus is a friend of mine Jesus is my friend Jesus is a friend of mine He loves me when I'm right He loves me when I'm wrong he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 Ah, Prakkie Mo wat redelijk ondersteund. En, en, en dat, ja, en dat komt dan allemaal op de kerkzijt van kerkzandvoort.nl. Kerk, eh, daar kunnen ze alles vinden over, over, over dat gebeuren. Ja, en als ik dan even kijk naar de komende kerstdagen. We hadden begrepen dat er ook een, een, een streaming komt, maar dat doet u op YouTube.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 Ja. Dus, uh, zingen kan wel gewoon nog. Okay, Tenminste dus... zei, uh, ja, corona en want Vanavond hebben we weer een persconferentie. Dus ja, we weten niet hoe alles loopt. Maar ja. anders uh, zingen we niet. We gaan dat, uh, we gaan dat ja. gaan, is rustig afwachten. Uh, samengevat, is er uh, een kerstnacht te zien op YouTube. Met kerstliederen en... Ja. Uh, en uh, en het evangelielezing. Precies, ja. En de kerstviering zelf. Dus de, de, de lijfelijke kerstviering, die zal op uh, eerste kerstdag tussen tien om, van 10 tot 11 zijn. Precies, ja. En de kersttal natuurlijk, hè? Oh ja, de kerstal die de, is uh, te ja. bezichtigen zaterdag. En vrijdag. Vrijdag van drie vrijdag, tot vijf. Van, van drie tot vijf. Ja. Oké, okay, nou dan uh, wensen we u alvast een, een goed kerstfeest. Goede viering. Ja, en dan hopen wij ja. u te mogen bellen op uh, eerste kerstdag.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 Ja, gaat er dan alles verkeerd in, uh, in, in de wereld? Het is al aan dat alles anders loopt dan verwacht dit jaar ook weer. Ja, ja, ja. Want wat, hoe gaat dat in, in, u, in uw kerk? Gaan daar? Uh, we hebben natuurlijk net de maatregelen gehoord van uh, uw collega, uh, uh, meneer Vrijhof. Um, uh -huh. U hebt natuurlijk ook anderhalve meter afstand. Maar u hebt natuurlijk ook te maken met mensen die dan uh, ja, eenzaam zijn en... ja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 ja, goed, wij, wij proberen daar vanuit de prochie. Uh, natuurlijk zijn er contacten vanuit onze werkgroep Diakonie, de Caritas. Uh, en natuurlijk uh, zijn, hebben we de pastores die mensen bezoeken als die dat op prijs nee. stellen. Of in ieder geval telefonisch contact houden. Ja, en, en voor wat betreft de kerstvieringen, ja, dat is natuurlijk...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 ja. Uh, uh, yeah. uh, nee hoor oh, nee, maar dit is dus dit is dus het heet ook kerst in de crypte. En eh uh, uh, dit, dit is dus zeg maar onder uh, en ja min of meer onder het alta gedeelte.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 Uh, en natuurlijk toch, toch een, een beetje... goede sfeer is ja. het restaurant. Dat stopt ook wel. Hè? Ja, het enige ja. wat je ziet als jij maar ziet is alleen maar zingen dansen en dat. En, en, drinken. Dat en hoezo? Uh, drinken. een, een bord kapot gooien. Hey, die, uh, we zijn nu uh, uh, toch weer een beetje in de lockdown. natuurlijk heb je, heb, je ja, heb je daar veel last van. Maar ja. zie je ook klanten in de middag komen dan? Dat ze komen lunchen bij je?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 Maar ja, het is helaas geen andere optie. Nee, nou we... Helaas. We hopen moeten dan maar gewoon dat het allemaal de... volhouden. Ja, laten we het maar met z'n allen volhouden. Ik heb, ik heb nog wel een vraag, hè. Want uh, jij ja, hebt een wereldberoemde dochter. Oh ja. Die is uh, Miss Griekenland. Mm -hmm. En uh, zij wilde niet naar de Miss World-verkiezing, vertelde je mij. Dat klopt, dat klopt. Uh, zij moest uh, de, de, voor Griekenland naar uh, Miss Universe gaan...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 Ze heeft niks gedaan, ze heeft alleen gezegd, ik ga niet daar naartoe en ze is mishumanity geworden. <laughs> ja, ongelooflijk. Ja, dat is wel ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Komt Want, ze nog wel eens uh, naar Nederland toe? Mijn dochter, mijn dochter woont hier in Zandvoort. Ze is een zo hoor. Dus ze gaat meer naar Griekenland om de missen uit te hangen nadat ze in Zandvoort loopt?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 ja, tot ziens. Tot ziens, dankjewel. Fijne kerst voor allemaal. Dankjewel. En dankjewel voor het telefoontje. Doei doei. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Zie FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.